Oké, okay, komaan, houdt de lampjes gewoon op mijn schuil. Ik begin te reppen. Mijn adrenaline is aan het hopen. Ik ga van reppen. Mensen doen niet wat ik zeg. Mijn naam is zelfs niet de invalid. Als ze mij een moment weten, krijg ik geen melding van hem. Graag reppen als kom, ik ben niet aan het zaden. Ik ben een red en morgen als het doen. Ik dan zoals vijf of tv te hard, ik stuur de vlammen en brand als een draad. Op dit ogenblik wil ik over een hoge raad stellen. Mijn meester, meester, komt voor Shaori. Ja, ik ben een nieuwe stuk. Die branden in de vlammen. Niemand wil de, de brandweerman. Zij die hart is zo werkzaam maal je ik kan dat, ik in, ik ben meest op deze stad. Ik we dit en je weet dat je Ik ken mijn homies, de van deze stad en ik ben al in bestaan aan het landen. Laat je zoet, ik ga op tijd, ik pak je de ik naar de hemel. En in gezichtjes mijn wielen, namens moeilijk, ik blijf dat mijn spel welkijn, maar ik kan slapen op Zo ziek was ik bang om mezelf te vangen. U zei dat die boot is gemist. Don't worry, worst dingen die op zee. Niggers kampen bij een bloed, maar de met alles zijn niet deelbaar onreinigd. Ik ben de X-factor in het spel. Ik ben dus de factor die is onzichtbaar. Onzichtbaar vliezen van hem, niggers, zoals bijvoorbeeld de zet, boter ook de microfoon zo hard als het gaat om te kwetsen. In de ingebouwde indringen, alertman, comedie-clubsies zoals Finance en Ferb rijden door de straat en we raken de stoep aan niggers, nog vast wanneer ik kreeg hem gekozen om te vernietigen, zoals ik liet een dubbeltje in, die de straat in brand. Wie we door de in band kwamen gaan hoger, we gaan blijven kijken, bleek in ieder te transfereren. Dan krijg ik met deze vanwege die verbranden. Iemand zei beter bij naar de brandweer gaan. Ik ben in de leiding, oh ja, ik ben aan het vrienden. Zend de TV terug naar losers.com, Start vanaf het begin. Ik doe er en, en, en, en mijn rep. Goed gelukkig aan hem de gebouwd. Iemand staat mijn rep en graf graven want ik doe dat alleen maar. Pak een microfoon en doe wat ik moet doen door de wielen stoppen en te chatten, maar ik ben gewoon aan het passeren, vijf minuten in het spel, ik word de leider van een nieuw bedrijf, doe wat ik doe, ik krijg een slag op een miljoen, ik loop gewoon in de kamer en ook de hele gebouwen, wacht, wat was dat? Oh ja, dat is me dat die volkspies nu zo hard, je hoofdraagt in de waaai, het zal voor de grote zwak die je weet dat voor de ghetto. beste bende wie uit de ghetto. wie zijn ze, deze beste kinderen zijn uit de ghetto. ik sta niet in bad en draag de vak op, nam de weg en rijk dan gewoon om het drive bij je veranderen. Je doet het maar niet in mijn stijl. is nu harder harde sneller, dan de vervallen van de